Start met de zakelijke aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. 18 plus speelbus. Ja? ja. Serieus? Oh. oh, wat een geld! 1000. wat verdikken. me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Ben jij daar klaar voor om de door het bosfietser in jezelf te volgen? Voordat je met je innerlijke wildwaterbaan-lover naar zwemparadijs Aquamundo gaat?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 7 uur Joost hier, het Q-music-nieuws van Nu.nl. Krijgen van Nathalie. Goedenavond. Het noorden van het land kan zich schrap zetten. Vanaf middernacht geldt code oranje in Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden. Er kan lokaal wel 15 centimeter sneeuw vallen. En door de wind kunnen er sneeuwduinen ontstaan. Het wordt flinke aanpoten voor een Rijkswaterstaat om de wegen sneeuwvrij te houden. Dat is de grote uitdaging. Daar zetten we dus ook speciaal materiaal voor in. En als dat niet lukt, ja, dan houdt het op. Dan gaan we uit veiligheid misschien wel zorgen dat ze bepaalde weggedeelten niet, even niet toegankelijk zijn. Als bij de NOS ook de ziekenhuizen zijn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 Ja, het is gek dat die klok kapot is, want de domtoren is juist net opgeknapt. En ze zoeken nu uit hoe dat kon gebeuren. We sluiten af met het weer van weerplaatsen. Vanavond gaat het regenen. Het noorden krijgt dus veel sneeuw en wind. Daar geldt vanaf middernacht code oranje tot morgenmiddag. De temperatuur morgen in het noorden rond het vriespunt. En de rest van het land wordt het ietsje minder koud. Verkeersinformatie van Flintmeister. Alles rustig op de weg, geen vertragingen. Joost Spinkels. Zo dan. Moeten we er zometeen nog eentje doen? Dat Q-avondshow, Sneeuwcollege. Nou, Zou meer om naar Cameron Whitcomb. Music. Q music. Q sounds better with you. I don't have the time to hear you on fire. She's pistol-packing matador, and I'm the bolt to taunt I'm adoring this contortionist who orped my inner thoughts. But I was easy-picking, she would listen, and boy, I love to talk. I don't even want you back, even though you're all I have, I'm a deucer, I could use a with you. DML aan Buddy McHugh, daarvoor Cameron Whitcomb en Medusa. Maakt het acht minuten over zeven op deze donderdagavond. Joost hier. Het voelde toch een klein beetje als een soort rustige pauzedag. Dag, wat betreft het, uh, het weer, toch? Wat betreft de sneeuw. Ik had een soort, soort tussendag, zo voelde het een klein beetje. Uh, ik belde vandaag nog wel iemand en diegene zei... ja, ik zit al dagen verschanst in mijn huis. Ik kom er maar niet uit. <laughs> Ook wel een mooie omschrijving. Het is ook nog allemaal een klein beetje onzeker wat er na nou komende dagen gaat gebeuren. Vind ik dat ook wel weer opvallend, want normaal gesproken zouden we nu alvast kunnen zeggen... dat het over vier weken op zaterdagmiddag gaat regenen. Maar wat er nou over 48 uur gaat gebeuren met het weer, dat is voor nu nog een beetje onzeker. Deze hele week hoor je in de avondshow het Q sneeuwcollege. Het is een portie winterse die we eigenlijk hapklaar voor je op een presenteerblaadje hebben gelegd. Afgelopen dagen leerde je bijvoorbeeld al dat strooizout gewoon hetzelfde is... als het zout wat jij en ik op ons eindje strooien. Dat er ruim 1200 voertuigen bezig zijn om onze sneeuw vrij te maken en dat kids niet zomaar sneeuwvrij mogen krijgen, maar dat scholen wel een zorgplicht hebben, dus als de wegen onbegaanbaar zijn, dan mogen ze sneeuwvrij geven. Zullen we zo nog één sneeuwcollege doen? Gewoon nog eentje? Is het nou verplicht om sneeuw te ruimen voor je deur, als er sneeuw ligt? Moet dat eigenlijk van je staat? Nou, zo meer. Eerst is het J-Lo. Cue Music. make your music and stay Zullen we er gewoon nog eentje doen? Zullen we er gewoon nog eentje doen? Gewoon nog één één kleintje. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Daar gaat hij dan. Deel 3 van het Q Avondshow sneeuwcollege. Ja. Het is een uh, hoorcollege met wintersweetjes. Kruip dicht tegen de radio aan. We moeten het even hebben over Schiphol. Je hebt natuurlijk uh, die bizarre beelden ongetwijfeld voorbij zien komen. Honderden mensen die op stretchers in die luchthaven moesten slapen. De vluchten vertrokken niet. Maar hoeveel vluchten zijn er nou in totaal gecanceld? Uh, niet schrik, volgens Flightradar gaat dat dus om 3200 vluchten tot nu toe. Uh, vanmorgen leken al die problemen enigszins voor op te zijn. En toen kon ik bijna niet geloven wat ik las. Tot overmaat van ramp was er ook nog een IT-storing. Waardoor dus mensen niet konden inchecken. Dan kun je toch niet voorstellen dat je dan denkt, we gaan en dan IT-story. Dan is er natuurlijk nog dat sneeuwruimen. Dat sneeuwruimen. Moet je nou eigenlijk sneeuwruimen als er sneeuw ligt voor je eigen deur? Het officiële antwoord is nee. Het sympathieke antwoord zou zijn ja. De gemeente kan jou als inwoner van een stad of dorp niet verplichten... om je straatje schoon te vegen. Maar het zou toch duur, zuur zijn als oud-tante Annie van 85... dan ineens voor de deur onderuit gaat. Dat wil je ook niet. Het advies van vadertje staat is dan wel... toch even met de sneeuwschuiver en een vaatje tafelzout aan de slag. Zou het dan bij Jan-Pieter Balkenende ook... Schoon zijn zoals hij ooit Nederland sommeerde... om zijn straatjes schoon te wegen en het zelf niet deed? We zullen het nooit weten. En dan even naar komende nacht... dan raast storm Goretti namelijk over Nederland. En wij vroegen ons af, hoe zit het nou eigenlijk weer... met die namen van die stormen? Uh, nou, komt die storm krijgt altijd pas een naam... vanaf code oranje. Dan weten we in Europa in ieder geval... dat we het over dezelfde storm hebben. Die namen die komen van voorafgestelde lijsten... die per land of per stormseizoen verschillen. Dus er worden dan op alfabetische volgorde eigenlijk als het ware afgewerkt. Um, wie de storm als eerste waarneemt, mag hem ook daadwerkelijk benoemen. In dit geval was dat uh, Matteo Frans. En hij pakte simpelweg de volgende naam op de lijst. En dat was dan weer Goretti. Zo simpel is het. Doe daar weer je voordeel mee. Um, tot zover volgens nog het uh, laatste Q-avondshow sneeuwcollege. Mocht het nou maandag onverhoopt helemaal weer uit de pan schieten... dan zouden we wellicht nog een vierde editie kunnen doen. Aanmeldingen voor een tegen de klok gaan gaan open. open. Naar Lewis. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een I een beetje een I een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een the words that I needed to say when you heard under the surface, like troubled water running cold. Some can heal but this won't We're Before you go, knok. Knok tegen de klok. Zal maar de hoogste tijd voor een nieuwe editie Knok tegen de klok. Een extra speciale editie deze week. De decembermaand die was duur genoeg en daarom starten we de klok deze hele week op 100 euro. Dus dat betekent als je gelijk stop roept, dat we sowieso 100 euro naar je overmaken. Uh, durf je het wel aan om wat langer door te wachten, dan kan die klok oplopen. Maar ja, uh, Joost mag het weten wanneer die klok uit elkaar spat. Um, dus heb je nog uh, te goed nodig voor bijvoorbeeld abgeskiën? Wil je een stedentrip maken naar de Malediven Of heb je je kind gedoucht met je gloednieuwe iPad? Kom maar door via de Cummins Cap. Mag je nu het woord klok deze kant opsturen? En ben je zo meteen misschien wel een paar honderd euro rijker. En ook Gaga. Hoor je zo?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 Verrassend altijd voordelig. Ontdek met villa 4 you hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Geniet van een privézwembad of fantastisch uitzicht over de bergen. Boek op Villa4U.nl Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, kokoenen. Daarom hebben we deals.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 En zuid bij Q. Nieuwe ronde zal zometeen. Eerst naar het track in 2015. Ik denk dat er weinig tracks zijn geweest... waar zoveel om te doen was als I Run Van Haven. Daar is namelijk een zangerist op te horen... die gigantisch veel lijkt op het stemgeluid... van de Amerikaanse Georgia Smith. Probleem is alleen dat het Georgia Smith niet is. Sterker nog... Het is een AI-stem. Iemand die dus helemaal niet bestaat. En die discussie werd zo groot dat die streamingdiensten op een gegeven moment zeiden... ja, oké, oké, wat moeten we ermee? Dan halen we dat liedje maar online. Spotify nam maar afstand van alle andere streamingsdiensten. Zeiden, nou, we halen dat gewoon offline. Behalve TikTok. TikTok heeft het wel natuurlijk laten staan. En daar ging Iron juist weer volledig los. Duizenden video's, miljoenen streams, alles erop en eraan. Was eigenlijk niet meer te stoppen. En toch werd er dan uiteindelijk nog een echte, echte zangeres aan toegevoegd. Um, en uiteindelijk werd het toch dan weer de hit die het uiteindelijk moest worden. Huidige nummer 15 ineens in de Nederlandse top 40. Dat is Iron. En training season, daarvoor I run. Knok. Knok tegen de klok. Hey Pascal, goedenavond. Hey Joost, vooral. Met je? Ja, goed, goed, goed. Hoe is het met jou? Hoe is het met Mooi. jou? Ook, ook goed. Goed. goed. Hey, je wil graag meedoen met Knok tegen de klok? Omdat je graag iets leuks wil doen met je vriendin. Zeker, zeker. Is het te lang geleden? Weer. Ja, we wonen nu net drie maandjes samen in Nieuwbouwwoning. Dus uh, daar gaat genoeg geld naartoe. Ja. Heerlijk om even uit te kunnen. Oké, okay, dus dit geld zetten wij apart. Dit gaat niet in de woning gestopt worden. Dit een gaat niet in de woning. Dit gaat gewoon om even buiten zijn huis lekker een avondje samen te kunnen hebben. Wat zou je willen doen? Er um, nou, is een lokaal restaurant. Dat heet Amused. Daar kan je amuses eten. Oh, oh, um, ja. En dan wil ik lekker met haar heen gaan. Moet je wel een hoop amuses eten... Wil je een beetje vol zitten dan uiteindelijk. Uh, uh, dat zeker, zeker. Maar ze hebben gewoon een arrangement voor acht gangen. Dus dat gaat zeker goed komen. Acht gangen, Pascal. Ja. Kijk, het is zo dat wij de klok deze week goed vullen. In ieder geval dat die start op 100 euro. Dus ik weet niet hoe ver je daarmee komt, Pascal. Dus je zou na één keer ook stoppen kunnen zeggen... heb je in ieder geval 100 euro. Maar je mag ook doorspelen natuurlijk. Hè, van ja. Mij. Ik okay. denk niet dat ik te veel risico ga nemen vandaag, Joost. Het is aan jou, jongen. Het is aan jou. Ja. Um, Pascal, we gaan de klok starten. En jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het. Ben je er klaar voor? Yes. Komt-ie aan. 16 euro. 160 euro. 167 euro. Stop. Ja. Nou, super. Dan ga ik in ieder geval mooi uit eten van kunnen. Heel goed, 167 euro. Dan moet wat doen zijn toch? Ja, zeker, zeker. Ik weet niet wat de prijzen zijn bij Amused, maar, maar 167 euro is een mooi bedrag. Zeker, zeker. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister even mee. 189 euro. Kwam iets bij. 199 euro. Nou, bijna 200 euro. Kijk, dat is een verschilletje, maar op zich mooi, mooi blij, blij met het bedrag. En zo is dat. 167 euro gaan we naar jou overmaken. Eet smakelijk, jongen. Tot later. Hey, super, dank je. Hoi, hoi. Hoi. hoi, Vanavond om kwart over elf bij Lars een nieuwe ronde van Knok tegen de klok. Ja, dan even naar Bruno Mars. Vandaag toch groot nieuws. Dit jaar dan komt hij weer naar Nederland. Voor het eerst in tien jaar gaat hij weer op tournee. 4 en 5 juni dan staat hij in de Johan Cruijff Arena. Bij een tournee hoort ook een nieuw album. Gaat later in februari uitkomen. Morgenochtend dan is daar ook nieuw muziek van Bruno Mars. Tot die tijd moeten we met dit doen. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing. In my past, had I done. done most of it really was for the hell of the fun. The, uh, On a carousel, so around I spun. Uh, with no direction, just trying to get some. Sun. I'm to chase skirts, living in the summer sun. sun. And so I lost more than I had ever won. Uh, And honestly, I ended up with none. Uh, I'm the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 What's to say, it's I've never been better. Ronde bij Q and never been better. Het verboden woord. Nog vier nachtjes slapen tot we weer van start gaan met het verboden woord. Een week waarin wij als Q-DJ's echt in angst leven. Dat is geen grap, het is echt in angst. Maar het kan jou heel veel geld opleveren. Hoor je namelijk een van ons het verboden woord beetje zeggen... dan kan je de Q-music app op een grote rode knop drukken. Kom je dan op de radio, dan win je 500 euro. Deze hele week vraag ik aan mijn collega's... wat hun voorspelling is voor de komende week. Wie denken zij nou dat het het vaakst gaat zeggen? Zometeen spreek ik de man die stevast bovenaan... allemaal onderaan, dus het maar net hoe het bekijkt... Um, op de wall of shame staat, Mattie Valken. En ook Marshmallow, hoor je zo?